Jemima, mijn lief. Een hoorspel over de geschiedenis van de Franse invasie in Wales in het jaar 1797. Geschreven door Frank Hertzen. regie Jacques Bessonçon. Stilte! Stilte! stilte, stilte. Achteraan ook al naar je, stilte. Het is een grote bek. Wat moet hij met het perkament? Koude in nek. Rons. Hé, hey. hé hey, Bobo. Ze hebben het misgeslepen. Ze hebben het er lang genoeg op gewacht. Houdt je naar je koppen dicht naar het jeugd. Heden. De 30 december van het jaar 1796... maakt de directoraat in opdracht van het volk bekend. Aan alle die dit aangaat, mannelijke gevangenen vanaf de leeftijd van 20 jaar. Hé, hey John, de couteau, dat is voor ons ook. Dat om het Koninkrijk Engeland te dwingen. de suprematie van de Republiek en het Franse volk te erkennen. er een vloot zal worden uitgerust en bemand in de haven van Brest. Verdomd, wat hebben wij daarmee te maken? Hou je kop, couteau! Welke vloot zal bestaan uit de fregatten La Resistance, La Contance. En de corvite onder het oppervlak van generaal Tijd, in opdracht van de minister van Oorlog, generaal Oost. Stilte! Ter aanvulling van de militaire macht wordt aan de mannelijke gevangenen, ouder dan 20 jaar, gelegenheid gegeven zich als vrijwilliger bij de zelfs militaire macht aan te sluiten. Onder de volgende voorwaarden: stilte, kanaaien! Onder de volgende voorwaarden. Generaal, voor hun bereidwilligheid het front te leger te dienen, verleent het directoraat de vrijwilligers ontslag van gevangenschap op het ogenblik dat zij de inscheping aan boord zullen worden gelaten. Grote, oh, is andere koek dan in je weg te rotten niet, Bobo? Wat denk jij ervan goed Laten ze ons de zee ruiken. Nee, ik vind je Hoe een ja, Nou, ik wel. En dat ruikt anders als frisse lucht. Vrije lucht. De lucht van Weels. Verrekt dat zwaar ook. Jij bent van de overkant. Dan kan je naar huis, man. Wij komen bij jou op visite. Naar huis? Ja, je moet natuurlijk nog wel even knokken tegen je eigen mensen. Maar wie daarop leert. Ik geef hem op. Ik heb wel zin in een uitstappen. Ik doe mee, goed ook. Christus. Hé, hey, je hier. Hier. Ik moet voor mij nog laatje op het brokken, ik de kant. Je wilt het kan. tot een rotjakke. Allemaal op je beurt. Hier, jij. Je naam. Nicholson. Jong. Nikkelsen. volgende, jij? Bobo, mijn achternaam ben ik vergeten. Bobo, volgende. Ik, le couteau. Morgen. Zie je het maar? Hè? Ook goedemorgen, Trevor. En wat wil je doen? Denk ik wel. Hier, kan je deze laarzen nog opknappen? Hier? Yeah? Wil je dat laarzen? Uh, leer is nog goed. Anders. Uh... Was goed, bedoel je zeker. Maar anders toch niet meer te repareren. En dan koop je geen nieuwe? Waarvan? Voor twee guinjes lever ik jou de beste laarzen die er in Wulf te vinden zijn. Twee guinjes? Ik heb zes koters, je maar. Hm, en te veel trek in bier. Jawel, ik hoor het alweer. Best? Dus? Goed, geef maar op. Ik zal zien wat ik er aan kan doen. Kom volgende week dan nou maar eens horen. Volgende week? Kan het niet wat vlugger? Wie denkt hij dat ik ben, Trevor? Onze lieve heer, sops. Hé, hey. schoenlapster. <laughs> Precies, ja. Maar zelfs ik kan van die oude troep niet in twee dagen wat behoorlijk maken. Volgende week. Ja. Wat ik. Eh... Wat ik zeggen wou, je maima. Hm? Nog wat gehoord? Van, eh... Uh, van je man, bedoel ik. Niks zeker? Niks. Hoe lang is het nou alweer geleden? Dat hij naar Frankrijk ging. Kerst kerstmis een jaar. Maar hij komt wel terug. Die is niet voor één gat te vangen. Een jaar... Als hij maar terugkomt. Mijn John komt terug. Al moet hij het hele eind zwemmen. Ja, ik hoop het voor je, mij maar. maar volgens mij wacht je op een schaduw. Als die Fransozen eenmaal iemand in haar luid poten hebben, dan... Laat je niks wijsmaken, Trevor. Mijn John komt terug. Weet je... Weet je dat ze daar aan de overkant... De koppen net zo snel maaien als wij hier het gras. Dat zoontje staat voor niks. Ik heb ervan gedroomd. Wat dan? Van hem? Ik zag hem weer in zijn schaart. Net als toen hij uitvoer. Ik zag hem weer op de voorplecht staan. Waarom hem wij? in zijn zij. Toen smokken leggen ze toch niet iemand onder het mes daar aan de overkant. Dat is goed voor de adel, voor het blauwe bloed. Dat John net niet van adel. Nee, nee, nee, nee, dat was hij niet. Hoewel hij misschien meer adel in zijn lijf had dan menigeen die een kasteel nodig heeft... om te bewijzen dat hij van betere komaf is dan een ander. Daar kon je wel eens geneigd aan hebben. Het was een recht schaapenkeel. Met een paar stevige handen aan zijn lijf. Nou, jij mag er anders ook zijn. Weet je dat Romy nog steeds pijn in zijn hartjes heeft nadat jij hem een pak slagen gegeven hebt? Vorige week. Hm. <laughs> Als hij een soort bier neemt, doet het zeer, zegt hij. Ah, jullie kerels. Jullie moesten allemaal op zijn tijd een bakkapje donder hebben. Waarom vochten ze nou helemaal? Om Nancy. Niet? Omdat je oude niet met de handen van een meid kon afblijven. Ja, Je weet hoe dat gaat. Je mij maar. Ja, jawel, dat weet ik. Ik weet heel precies hoe dat gaat. En dan mag je nog blij wezen dat ik erbij ben om jullie van elkaar te halen. Erg genoeg, Maar John hier nog was. Of deed ik met de mensen niet met jullie te bemoeien. Nord de Dieu! Ben ik even gelukkig dat ik uit dat hol ben? Ruiken oh, jullie dat? Hé, hey. als ik nog even dooradem. Ja, als jij nog even doorademt, dan snuift je de zeilen van die schuit ook nog naar binnen. We kunnen je straks gebruiken, Bobo is vervaren. Jij gaat gewoon maar op de voorplecht staan. Je zuigt even hard. Wanneer gaan we aan boord? Als de generaal zijn tanden gepoetst heeft. Een avond. Zei je. We, we, we krijgen laarzen ook. En een gewier. Laarzen? Ja. Nieuwe laarzen. Zodat we er even de hebben. Als je nagaat hoeveel we met de beentjes gestrekt hebben gelegen. Ja, dat kon ze goed. Hoe kon dat dan? Een wijf. Laarzen maken. Ik dacht dat wij voor maar één ding konden. Bobo. Als jij niet wil dat je op je donderslaag houd dan je bek over mama Bobo. Rustig maar, zo bedoel ik het niet. Verdomme, jij doet er wel dat dat tegen een geintje. Goed ook? Ja? Zouden we ons controleren daar aan de overkant? Wat bedoel je nou controleren? Nou, over vechten bedoel ik. Ik begrijp het niet. Kijk, hoor, ik ga naar huis, hè. Het is mijn volk. Ik geloof niet dat ik veel zin heb om tegen mijn eigen volk te knokken. Ach, wat, wat, wat, wat maakt dat nou uit? Je hebt een geweer gekregen. Je zou wel moeten. Wou je soms in de lucht schieten, John? Ach, jij begrijpt er helemaal geen moer van. Ik ken toch niet vechten tegen mijn eigen volk? Je pikt in een je brood te de de eigen Jij gemakker. Vechten, vechten. En de ene massa is de andere massa. Als je me de vreten hebt... Als we nou naar Schotland zouden gaan... Ach, man, we weten niet eens waar we naartoe gaan. Waar mag je hier je toch druk over? Wacht af. Misschien gaat het wel helemaal niet doen. Misschien komen we wel helemaal niet aan land. Op de oh. rotte Wat nou, heer? Ze zeggen je goeiedag. Goeie je het niet? Nou, stil, nou eens even. Opvreden. Wij willen voor de Corvette. Opvreden. Dit is voor ons. We gaan aan boord. Kom op naar voren, kom. Ach, niet zo haastig, man. In dit soort zaken moet je je altijd een beetje achteraf houden. Je komt heus wel aan de overkant. Ja. <laughs> hij raakt de stol. Maar als hij zo haastig is, krijgt hij nou de voeten voor die bij zijn wijf is. <laughs> nou, kom op. Ik kan je zeebenen. Als ik me niet mag spugen, eigenlijk hou ik niet zoveel van water. Weet je, John, als jij de enige bent die gevaren hebt, word je me toch eens vertellen wat de beste manier is om overeind te blijven. Jimaima. Hé, hey. Jimaima. Ga jij ergens heen, Jimaima? Daar zou ik heen gaan, Nancy. Waar ga ik al die maanden alleen? Kan ik met je oplopen? moet ook naar de haven. Ik zal niet weten hem niet. Ik geloof niet dat het goed is hier, Marmar. Wat? Nou, de gepieker. Over John. Pieker is het? Ik pieker niet. Ik wacht, dat is alles. Geloof je dan echt dat hij nog terugkomt? Na al die tijd. Waarom zou hij niet terugkomen? Hij is al zo lang weg. Dat zeg ik. We hebben meer van ons lang weg. Zijn toch ook teruggekomen? Waarom zou John dat niet doen? Hij had nooit uit moeten varen, Jemima. Niet naar de overkant, niet. Hij wist dat het met die blokkade gevaarlijk was. En helemaal in zijn eentje. Hij moest toch? Die anderen waren stuk voor stuk allemaal te laf. John was de enige die nog genoeg lef in zijn lijf had. Oh ja, ja, nou hebben ze allemaal praatjes. Misschien is hij wel niet eens aan de overkant gekomen, Jemima. Oh nee, Nancy. Hij was een goed schipper. De boot was in orde. Ik weet het niet. Ik wel, Nancy. Ik wel. Ik heb de de avond dat die vertrok nog met hem bekeken. En toch begrijp ik het niet, niet, Jumaina. Waarom? Wil dit John naar de Overkant? Dat is iets wat alleen John en mij aan ging. Daar is er geen mens wat mee te maken. Het ging alleen John en mij aan. Je bent een rare kerel, John Nicholson. Misschien, Juma. Wie zal dat zeggen? Laat ze toch praten. Ik kan het kan jou schelen wat ze hier in een dorp van ons zeggen. Schelen? Jou kan het toch ook schelen? Hoe vaak heb je zelf geen ruzie gemaakt erover. Je weet ook hoe ze zijn. In je smoel durf je het je niet te zeggen, alleen achter je rug. Hm? En je weet hoe ze me noemen. Alleen omdat ik twee voet kleiner ben dan jij. Ik krijg daar hartjes als ik het hoor. Ja, daar gaat het niet om, Jemaine. Daar gaat het helemaal niet om. Ik moet ze alleen maar iets bewijzen. Elke nacht als ik naast je leg, dan hoor ik ze giechelen, schuine moppen tappen. Ze lachen over ons. Maar ik er wat aan doen? Dan hoef je niet helemaal voor naar de overkant te gaan, John. Nou, helemaal niet. Nee, ik hoef het niet. Maar ik doe het. Voor jou. Voor mij. dat stelletje suffers hier te leren... dat ze rekening te houden hebben met John Nicholson. En als je nou niet terugkomt? Dan zal ik het twintig jaar over doen... maar ik kom terug. En dan zal ik ze iets bewezen hebben, Jemima. Mij nee, heb je het al bewezen. Ja, maar die gniffelaars niet. Ik wil ze de mond snoeren. Ik wil dat ze hun hatelijke opmerking over jou en over mij... niet eens meer durven fluisteren. Daarom ga ik naar de overkant. Nou, dat kan, dan neem ik nog twee van die arme sukkelers mee terug ook. Weet je dat ze daar sterven als vliegen? Ik wil ze hier bewijzen dat John Nicholson zijn mannetje staat, ook zonder zijn wijf. Ik hou jou niet tegen, hè, John Nicholson? Nee. Nee, niemand houdt John Nicholson meer tegen. dat weet ik zeker, Nancy. Hij komt terug John, kom terug. Dan zal het hele dorp tegen hem opkijken, tegen mijn John. We hebben nou medelijden met je. Medelijden? Niemand hoeft medelijden met mij te hebben, Nancy. Niet met mij, Jemima Nikkelsen. Het wordt wel donker, denk dat ik me zo op stap. Ja. Ziet je vanavond nog? Ik denk het. Je moet maar denken, geen bericht, goed bericht. Tot vanavond, Nancy. Ja, tot vanavond. Ja, zoals meer van je vrouw zo. Hoe doe je? Nou, niks. Als je nou toch naar huis gaat en uh, je wordt straks uitnodigt, dan kan je toch wel wat vertellen. Er is niks te vertellen. Ah, kom nou man. Ik heb eens een meid ah, gekend. Ja, ah, ja, dat weet je. Jij bent een meid gekend. Nou, John, vertel ons. Hoe ziet ze daar Gewoon. Oh, <lacht> hij is wel spraakzaam, hè Bobo. God allemaal mag er wel, toch gaat naar huis. Ja, maar. En hij niet wil. We dus zouden nou zitten, over de visjes. We waren al bijna een dag. Wijd. Wat zeg je, wijd? Dan, dan moet het de op... van wijd zijn, dat begrijp ik niet. Waarom ja, niet? We willen toch wel landen. Luidmoor, Kombal. Maar ga, ga, gaan we er niet mee dan? Ja, dat wel denk ik. Maar we landen niet op de plek die ik dacht. Ja. Waar dan? als ja, we toch Londen willen marcheren, hadden ze beter de eens kunnen nemen. Hm. Ik vind het best dat weer terecht gekomen. Spijn dus voelt me droog blijven. Misschien ronden we de Westpunt. Ja, misschien raken we hem wel. Hij is nog dichter bij dan ik al dacht. We dus een vervloekt en verloren. Ik weet dat ze mooi was. Wie? Nee? dat wijf van hem. Daarom wil hij natuurlijk niet zoveel vertellen. Hij kijkt wel uit. Ja, ze was wel mooi. Op een bepaalde manier. Wat voor manier was dat dan? Wat en nou? Ga je helemaal niet aan. Gaat had liggen, geen bliksel, man. Ik heb Als <laughs> je me nou... Dank. Wat heeft hij? Dat weet ik niet. Ah, ik denk dat het allemaal een beetje te veel wordt. Ik heb hem nog nooit zo gezien. Ah, niks meer aan doen. Zullen we ook maar gaan moffen? Gek, hè? Weet je dat hij eigenlijk nooit al dat kinder gepraat? getraakt? Mm. Alleen maar dat hij, dat hij met de getraakt is. Als jij nou een vrouw had, hè? Bobo, ik bedoel, als je nou een... Goed twijfelen. Zou je er nou over praten? Ja of nee? He? Al die maanden in de lichters. Dat is toch nog iets? Ja, misschien is er wat met de... Wat wij niet mogen weten. Ja. Of met... Of met hem. Maar nou, je hebt gelijk. Dan nog een maffeld. Backboard! Brueffanger! Wees like a backboard. backboard. Aye, aye, monsieur. And right to the top! Brueffanger! Aye, Aye, aye, monsieur. Beste ze je mee? Hè? Ze kennen op de rentje twee van onze kerels van de staatwege. Ja, jij ja, zegt het. Maar ze hebben een hart van goud, Kutel. Maar dat begrijpt het dorp niet, hè? Ja, ze met alleen was ze... Ze net een klein kind, hoor. Ik kan me geloven nog niet. Geloof je wel. In alle getreiten, dat kon ik opeens niet meer hebben, man. Had je ook al wat je hebt op de Ja. Ik heb er allemaal gedaan. Oh. Wat? Uh, heb jij daar gedaan? Ik ben in mijn eentje naar Frankrijk gevaren. Om ze te bewijzen. Heb je goed over? Om ze te bewijzen... Dat jij lef in je tonder gaat. Ja. Ga slapen, John. Praat er niet meer over. Ja, ik... ik moest het toch tegen je zeggen, uh -huh. Als... Uh, het zou lang zijn, John. Zou ik graag een borrel mee te drinken. In je dorp de kans krijgen. We krijgen, We krijgen. de kans, ook. We krijgen de kans wel. En die daar, Owen. Die ooit daar. Nog levendig, nog niet? Heb je hem geteld? Uh, ja, jawel, Mr. Williams. Uh, heb ik. Jawel. Uh, hoeveel hebben we er nou, oren? Ik heb het toch bijgehouden. Uh, hoe, hoeveel hebben we er hebben? Nou, daar dus staan... Raak uh, je eens even kijken. Daar dus staan... Uh, zes keer tien en, en nog eens vier. En, ja, daar ben je de ramen nog niet hè. Uh, ja, uh, 64, uh, Mr. Williams. Mooi, mooi, mooi. Prachtig. Dat is beter dan de vorige winter, niet, oren. Ja, Jawel, Mr. Williams. Vorige winter ben er wel twintig doodgevloeden. En nou nog met drie. Dat is een stuk beter. Maar we hebben dan ook een zachte winter, Owen. Dat ga je wel zeggen, ja. Met verdomd weinig narigheid. Wel oh, moest die ouwe McCracker zijn, die in de koorts is gebleven. De heer hebben ze arme ziel. Amen. Maar anders niet veel narigheid. Nou, laten nee? we hopen dat het zo blijft, Owen. Dat hopen we allemaal, Mr. William. God geef het. Amen. Ja, ja, jawel, Mr. Williams. Owen, kijk jij dus naar de zee? Naar de zee kijk Jawel, Mr. Williams. Wat zie je daar, Owen? Wat, eh... Uh, wat zie ik daar? Water, Mr. Williams. Water? Sukkel, oor. Hoor! Wat zie je nog meer? Wat, eh... Uh, wat zie ik nog meer? Water? rotsen, schaam, wat, wat zie ik nog meer, Mr. Williams? Wat zie ik? Nou, een, een paar schepen, schepen, Mr. Williams. schepen, schijpen. oh schepen, Mr. Williams. Eén, twee, nee, drie, drie schepen zie ik, Mr. Williams. Nou, in elk geval ben je niet blind, Owen. En waarom schrik je eigenlijk, Owen? Oh, wat oh, oh, schijp, Mr. Williams. De, de zwarte prins is er weer. Oh, hermetijd. 18 jaar geleden. Toen is hij ook hier geweest, die piraat. En, uh... Maar dat is wat de prins helemaal niet, Owen. Nee, Mr. Williams. Nee. Hey. Kun je die vlag zien, Owen? Zie je die? Ken ik, ik die vlag zien? Ik, ik zie de vlag, Mr. Williams. En wat is dat dan wel voor een vlag, Owen? Mr. Dat is de onze, Mr. Williams. Dat is de Engelse vlag. Juist, Owen. Dat is de Engelse vlag. Oh, nou, dat is dan dit in orde, Mr. Williams. De Engelse vlag binnen de onze. Eh, gelukkig. Geen zwarte prins. Het is in orde. Maar dat is helemaal niet in orde, Owen. Helemaal niet. Ik ben geen Engelse. Oh, heer God. Owen weer heel wat jaren geleden dat ik als matroos heb gevaren. Ja. Heel wat jaren. Ja, ja. Maar mijn ogen zijn nog prima. Ja, ja. En ik heb nog geen slotdrang naar binnen vanmorgen. Nee. En ik ken bekant alle schuiten die er ooit op gods water hebben rondgedobberd. Ja. Uh... Owen, ik zeg jou, dat ben ik geen Engels. Oh. Dat ben ook geen Hollanders oh. of Afrikaanders. Oh. Dat ben Franse schepen, Owen. Oh. Franse schepen? onder Engelse vlag. Oh. Franse schepen, Owen. Oorlogsschepen die op oh. ons afstevenen. Recht, zo die gaat, over. Oh, heer God. Lieve heer God. Het ongeluk. Kom oh, maar toch een kerel, kerel. Oh. Je bent toch geen bij. Sta op, kerel. Oh. Rug recht. Ogen open. Kaken op elkaar. Jawel, Mr. Williams. Maar, oh, heer God. De, de, daar begint het weer. Ah, Paul Owen. beter een kerel. Jawel, Mr. Williams. Ik, ik sta er zo, zo, zo, zo, zo, zo pal als wat, Mr. Williams. Hoi. Ja. Hou op de kust dan hier we ja, ja. wel. Ja. Ik wil zeker dat ze hierheen komen. Die hebben daar wat in de zin. De Engelse vlag op een Frans schaljoen. De parraaiers. Maar dan houden ze toch geen rekening met Thomas Willings Het duig. Owen, luister. Wat je nog? Ja, ik ken er niks aan doen, meneer. Williams. M'n hier? Owen, ja. Ik ja. ga als dat domme naar het dorp terug. Naar zijn David. Ja, ga, ga, Williams. Ik ga naar het dorp terug. Jij gaat naar het dorp terug en je slaat alarm. Jawel, Mr. Williams. Meteen, ik ben er, alweer. Laat ze de klok luien, Owen. Schreeuw, doe iets. Vertel in het dorp dat de Fransen voor de kust leggen. Trommel de mannen bij elkaar. Zeg dat ze hun wapens uit de vet halen. W -w -w wapens, Mr. Williams? Wapens, ja. Zwaarden, messen, geweren, alles wat te hebben. Jawel, Mr. Williams. Als een haas, Owen. Ja. Ren naar het dorp en vertel ze het nieuws. En kom dan terug. Owen? Terugkomen, Mr. Williams. M maar dat is gevaarlijk. Kijk, kijk, kijk, ken ik niet beter. Jij komt terug. Hier. Oh, heer god, Mr. Williams. Want ik blijf hier, Owen. Op mijn post. Om de vijand in de gaten te houden. En als dat voor anker gaan... Gaat u ze dan aanvallen, Mr. Williams? Zou u dat nou wel doen? Is het niet veel veiliger om... om, om... Die, die, die, die kerels zijn gevaarlijk. Gevaarlijk? Ik hou de vijand in het oog, Owen. Dat is mijn plicht. Ja. Wij, de Williams van Vrielafin, wij kennen geen gevaar. Nee, nee, nee, nee. Wij gaan nooit opzij. Nee, nee, nee. Wij gaan de vijand met open vizier te lijf. Ja. In elk geval, Owen, ik wil weten waar ze voor anker gaan. Oh, ja. Ik volg ze langs de kust weg. Ja. En jij, ja. jij komt met de mannen van het dorp achter me aan. Uh, met de mannen achter zeg wel, Mr. Williams. Nou, wat zijn er nog, Kegel? Ja. Wegwezen. En vergeet dat niet, Owen. Voor kerk... Golding en vaderland. Hoera. Amen, Mr. Williams. Hoera. is mooi om waar te zijn. Couteau, dat is de kust die je kent, man. Mm. Ik zeg het je toch, dat is penken. Een paar maanden verwerpen is mijn dorp... Ik ben vlak bij huis terechtgekomen. gekomen. Ja, jezus, ik geloof je wel. Dit is net een sprookje als je het mij vraagt. Vaak je dat wel, Ik tril als een zenuwachtige makeul, weet je dat? Je bent een visser of je bent het niet? Nou, ja, je bent Mr. John. Het is toch afgesproken? Zo gauw als wij al land binnen. Hier een kant om te smeren. Ze verbergt jullie wel. Het gaat er nou alleen nog maar om. Wie de wind, zogezegd. Nee, het gaat erom dat we tegen de kust opkomen, zeg je. Je ah. ziet die rotsen toch wel... Dat is geen kattenbrek, weet je wel. Je uh, geweer bij je nieuwe laarzaam. Zeg, ik zeg, zijn niet ergens een paadje daarboven? Uh, we kunnen vragen of soms naar boven hijsen die vrienden van je ah. Wie zeg je? Ah. <laughs> die duikers, als konijn in de lui -hole. Die zitten allemaal in de kelders van hun huis. Hoe gaan wij onze koppen boven de rand van de rotsen steken? Ik doe het nog steeds liever met hey, mijn rotsen. Hé, hey, je hebt me beloofd. Ja, ja, ja, goed. Oh, Couto steken, dat is dat zal wel we schieten. Wat zo? Wat bloeien in de boot Wat schieten ze in de Oh, het is zo ver. We gaan. Vrij dat ik eindelijk weer het vaste grond om op mijn boot te krijgen. Lach je van mij, Kuto? Geen druppel op en ik zwaai als het touw van de beul. Kudoe eruit. Moeder, je John. Moeten we tegen die rotsen omhoog? Nee, Kudoe, omhoog! Nee, omhoog! Hoog, nee! Kom naar mij mee, Het is dus een tijdje geleden dat ik hier omhoog ging, maar ik ken de rotsen hier. En hou je wel vast, Kudo. Ja. Voor je het weet, leg je beneden met een gebroken nek. Kom maar achter, man. Ja. No. Gaat het, Kudo. Ik, eh, Ik klim liever met mijn blote poten dan... Dan met die lijfers aan het zoen. Nou, vrouw, maar niet van de benauwde, hè. Maar dat rot dat als ze nou eens echt aanvallen... Nou, wat dacht je dan dat ze daar je, je terug zijn? Ja, ja, ja, moet ja, we moeten kogels hebben. Lood en kruis. Ja, lood, dat is er genoeg. Het dak van de kerk, ja, kerk. Eh, loopt genoeg. We slopen het er wel vanaf. Houd ja, ja, ja, ja. toch je vervelende mond, vrouw. Het is in verlang van het land. En kruid, waar haal je kruid vandaan? Ah, hij heeft nog niet eens kruid genoeg van hemzelf. Daarom, kerel. keer. Wat het voor jou Moet ik dat mee in de middag houd toch op. Oh, je ja. hebt een veel te grote mond. Kruid, kruid. kruid, kruid. Moeten we hebben natuurlijk wat, want met spek kan je niet zitten. De dat de droog is op kruid genoeg, zegt dat dan En dan moeten we aan gaan vallen. Ja, als je daar geen ja, zin in hebt, ga dan je gang maar. Ja, Waarmee? Ga Waarmee wil je ze gaan aanvallen? Ik heb gelijk, Nancy. Voor zo'n plunderslaan moeten we ze aanvallen. Ja, Denk denken om al de vrouwen die ze te pakken nemen. Denken jullie, daar het dat ja. Dan? Ja. Precies. Van de vrouwen moeten ze afblijven. Anders. Ja, oh, nou, Trevor, wat anders? Anders zal ik ze eens wat laten zien. <laughs> Je zeker. Dat is duidelijk. We zullen de vrouwen toch wel met u hè? Dat wij ze moeten bevechten is nog te gedaan. Dat was vrouwen voor zich Ja, Om. dat maar. ja. Jullie zitten liever in de kroeg. Hé, hey, hey, hey, daar, daar bedenk ik me wat. Lord Corder, Lord Corder moet natuurlijk gewaarschuwd worden. U zit ja. helemaal in Newtown. Maar. Jawel, maar als die komt... Er ja, moet er nog veel meer komen. We kennen er toch niet alleen af. Al. Nee. Wat moeten wij nou met die prage die we hebben? Nee. Nee, ik kan zo'n ding niet eens vast houden. wat dacht jij dan? We nemen de hooi, voor Hij ja, ja, ja, ja. De militie van Kadigan. Dat bent er al zo. Twee ja, En Weet de burgemeester van Pembroek. En die had En wij natuurlijk, wij zijn er ook nog. En de vrouw. Ja! ja. En en de vrouw. ja, ja. ja leven de koning. Ja! leven de Ja, ja wat is Tom? Tom geen, uh, dat is stom. dat was geen kattenvis hoor. Ja. Even uitrusten. Maar als die beroerlingen aan de andere kant van de baai geland waren, dan hadden ze het heel wat makkelijker gehad. Waar is. Uh, waar is Bobo eigenlijk gebleven? Oh. Die klimt onder je. Bobo! Hier! Bobo, hou je het nog! Jawel! Waarom stoppen jullie? Hij heeft nog gelijk ook. Laten we verder gaan, zon. Hoe eerder we boven zijn, hoe beter het is. Ja, He? even nog goed, oh. Nog een ogenblikje wachten. Ik ik, ik geloof dat ik, ja, dat ik een beetje duizelig hoor. Hou vol, hou vol, man. Als je hem wat boven vindt, mag je uitrusten. Misschien staat je weifel op je te wachten. Ja, ja. Kom dat komt omdat ik niet gegeten heb. Ik, ik, ik was veel te zenuwachtig om een brok door mijn strot te krijgen. Ha zou je verdomme maar overkomen, dat je zo dat jij gaat voeren, moet klimmen. Ha. Ik zal wel een touwtje kunnen laten zakken voor ons. Vooruit, vooruit Couteau. Wees maar blij dat het de trappie van de Giochiniët is. Klimmen, klimmen. John! John, wat is er met je. John, kijk uit, man. Nee, ik, ik, ik kan niet meer, Couteau. Ik weet niet wat er mee is. Ik voel me, Ik voel me zo raar. Op Pas op, John! Pas op! Hou je vast! Wacht, wacht, wacht! Ik, ik kom bij je, ik kom bij je, volhouden! Volhouden, nee, man, nee, ik, ik, ik kan niet meer, ik kan niet meer, Koeto! Bobo! Hier, heen, Bobo! Hij heeft met zijn handje! Hij heeft het niet meer! Ja, ja, ja, laat maar, laat maar! Kom komt iemand! Grijp het bij zijn arm, Koeto! Hier, hier, John, John! Pak, pak mijn pook! Zo! Pak mijn pook, Nee, ik geloof niet, Koeto! Ik geloof, ik geloof niet. Koeto, als je weet, hè, een beetje houdt niet meer. Oh, god, ze mij maar. Koeto, op ik gelijk weg. Ik je hou je vast, houd je vast. Tot ik bij je ben. Hou vast, houd vast. Hier, hier, hier, ja, verdomme. Pak mijn hand. hand, ik pak mijn hand. Ik, ik, ik zie hem niet, koeto. Alles draait, alles glijdt weg. Koeto, koeto, in val. Ik hou. zo zo zo Dat is wel pijn, hè? Hé, hey, Mr. Williams. Ben het nou echt kansen? Oh, het Fransozen zijn baby. Ik zal jou dat vertellen. Zelfs mijn schapen begonnen te bladeren toen ze die schepen zagen. Huh? Fransozen, Dat kan je toch wel ruiken. De stank van de guillotine hangt boven een penkeer. Oh, ja. Wat moeten we nou doen, Mr. Williams? We moeten wel aanvallen, Mr. Williams. Aanvallen? Eerst moeten we organiseren. Organiseren? Waarom? Zonder organisatie kan je toch niet aanvallen, schaapskop? Oh, nee, Als je me nou eens met dat even wat. Nou, zal toch maar mooi zeggen, die niet zo wil je Ja, we kunnen veel beter vluchten, zeg ik je. Benen maken. Waar moeten we mee vechten? We hebben niks. En de troepen zijn net vandaag op oefening. Nee, vluchten moeten we voor het te laat is. Moet je dat nou horen? Doei, Jones. Vluchten? Wat haal je nou niet stomme kop van je zooms? Ben je gek geworden? En ze hier zomaar naar binnen laten marcheren. Ja, ja, ja maar wat, ze zullen ons allemaal vermoorden. Dat is de vraag nog. Dat daar, je daarop ging te wachten, we kunnen ze toch niet laten afslachten? Afslachten? Wie hebben die over afslachten? Zolang ik er ben, wordt er niet geslacht. O, oh, lieve heer, wat, wat moet er van ons worden? We, wat er van ons moet worden, vraag. Ja, maar ze zal aan ons afslachten als Kanaan? Ja. We zijn vast veel te vuil, Fransozen. Je hebt we? Oh, oh ben, ben jij dus de... soms oh. te beroerd voor? Oh. Nou, helemaal. Goed zo. Oh. Op de schrijver. Als we maar. verliezen, dan kleurt ons bloed de aarde rood. Oh, yes, oh. Mr. Williams. Wat ja. heeft u dat te nou maken, ja. Voor kerk, koning en vaderland. Lieve koning George. Hoera! Hoera! Oh, Hoera! Hoera! Modedeus. Verdomme. Gaat op uw kind het nou? Vlak voordat hij thuis is. Ik probeer hem nog te grijpen, Kuto. Ik probeer het echt. Vlak voordat hij zijn zo rijstel zou zo zien. Misschien kwam het door zijn laarzen. Weet ik veel waardoor het kwam. dat dat is duizelig, zei Zeg, ja, kom maar aan toe. Wat moeten we nou? Wat wou je dan doen? Wou je me een nieuwe nek geven? Wij gaan doen wat we mochten doen. Kijken of we haar kunnen vinden. Je bedoelt? Ja! Dat bedoel ik precies, Bobo. Dat bedoel ik precies. Maar hoe? Hoe? zal wel zien. Kom, kom, Bobo. Kom. Ik ga goud Hou je vandaan gaan. Maar hem zeggen we toch niet. Uh, Propper. Meneer Propper en St. David. Wat is de wijze. Ze zeggen dat die de twijn van de genomen ja, heeft. Ja, ja, die waar. Waar. hebben. Ja, dat is de wijze. Meneer Verbaas, ook. De zalenmaker. Die hebben er ook eentje geplaatst. Ja, ja, een eer. Ja. Zeggen ze. Ja. Oh. Een eer. Een eer. Hè, dat is die tijd, die smeer. Allemaal. Ja. allemaal. Allemaal, zeg ik. Ze, ze moesten ze allemaal op. Hebben jullie erop gehoord, toen ze ja. landen? Er is er eentje van de rotsen Toen hij naar boven proberen te klimmen. Ja. Hartstikke dood is hij ja. Dat is er dan weer eentje minder. Ja. Maar na, ja. liet, hebben ze toch maar in de voet geschoten toen ze uit het huis vluchten. Ja. Ja. Oh, helemaal niemand is er meer veilig. Hier komen ze ook. Let maar in Wat moeten wij wij dat doen. Het vast, hoe we zijn. Kom vast. Ja, zo is het, zo is het jongen. We zullen ze leren. We zijn met z'n allen niet de eerste de beste. Oh, nee. Als ze hierheen komen, zullen we ze even laten zien wat wij waard zijn. Ja, Hebben ja, he? het van een boven gehoord? Nee. nee ja, een van die Franse wat... in huis kwam? Nee. Nee, nee. Nou, luister. Op. Ja. Jullie kent dat wel die grote staande klok die de dominee heeft? Ja. Nou, ja. hartstikke stil. Hartstikke stil was het in de kamer. Alleen die klok tikte. Ja. De dominee en de stuk ongeluk van een soldaat stonden er tegenover elkaar. Ja. De dominee die zei niks. En die soldaten zei ook niks. Ze ja, ja, ja, keken ja. elkaar alleen maar aan. En toen moet die Franssoos zo, zo van die tikkende klok geschrokken zijn, dat hij de stuipen kreeg en dwars die de klok heb geschrokken. Ja, is die ja. Hij dacht dat er ja. nog eentje van ons was. Ja, ja maar, maar toch zijn ze niet allemaal kwaad. Niet kwaad. Nee. Ja. Ben jij gek. En, en mrs Joestand, die kreeg gisteren de baby. Ja. De man die was er niet. Ze lieten kind aan de Fransen zien toen die binnenkwamen. Nou, well, ze deden mooi niet. Helemaal niet. Ze deden de deur netjes achter hun dicht. <diepje> oh, en als een mens er nou je op afzuur. nee dat is dat jou jou wel hebben. Ja. Ja, jij laat gewoon je benen zien dat je gelijk geboren bent. Tim, jij gaat niet. Sorry, ik zou jou... Hop! Ja, en koning Jones. Oh, oh, oh, oh. Aanvallen, aanvallen moet ik. Wel heb ik van mijn leven, Jones? Moet je opeens dapper? Nou, waar haalt je ineens moed vandaan, hè? Uit de brandewijnfles, denk ik. Oh, oh. Aanvallen, moeten we. Ze zijn ja. Er eh, okay. wordt gezegd dat morgen de troepen van Los Cardo hier zijn. Ja, en die oh. van Pemberhoek ook. Oh. En dan gaan we erop want Nou, dat heb ik nog niet. Oh, het is nog bloed. Dat gaat er vloeien. Schuldig ook, meis. Als ik aan Jones denk. Oh, ja. <laughs> we het, mannen, we moeten aanvallen. Zo, is het ja. oh, uh. roeie Zo je hebt gelijk. Dat heb je. Geef ja. Ja. mij nog ja. maar een biertje. Dat, dat, dat, ja. Precies, ja. dat is nou precies ja. wat we moeten doen. We moeten niet bang zijn. Ik ben ook niet bang. Als nee, één man is moeten we tegen de vijand nee. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Je kunt nou al niet meer op je pootjes staan, man. Hé, man. Ja. Maar luister, nou. We, we, we kunnen toch beter eerst wachten op de troepen. Ja, ja, ja. Jij ja, bent de lafwaard. Heb je Jawel. Een dat, dat ben jij. Ga ik me ja, nou ben, kwaad je... maken op hem op... Of zal ik het niet doen? Doe het maar niet, nee. Alice. Oh, dat is gevaarlijk. Dan ontplof je. Als <lacht> <lacht> we je dan eerst voor de linie leggen van de dan ja. Heb je nog moeten? Ja. Madden, Rustig. Maar waar de kalmde? Hoe kenden nog kalm blijven? Met de Veenlandse tij voor onze neus, hè? Hoe ken dat Iedereen ja, kan uh, kalm blijven, Nancy. Als hij wil. Ja, ja, ja. En, ja! Een plan moeten we maken. Een man uh, van campagne. Wat zei je het alweer over? Dat is een vrij stuchtelijke tocht. Om zijn den te te nemen, ja. Roy! Ja. Ja. Ja. Een plan dus? Ja. Wie heeft er een plan? Ik niet. Oh, hij. <hijkt> ja. laten, laten we allemaal in. Die een lange gaan staan. He? He? En dan hard schuiven en naar ze toe rennen. Ja, Daar ja, ja. is één. Ja. Of ja, over ons eigen zwart schilderen en, en ze besluiten ja. in het donker. Het is ja. nou toch al donker? Ja, ja. Dat ja. is ja. twee. Vluchten, Matten. Dat ja, is drie. Nee, nee, nee, dat is geen drie. Dat ja. is in, ja, in een, in een hindere laag gaan leggen. Juist ja, is vier. Ja, dat ja. is wat was het nou drie? Wat was het nou vier? Ja, ja, ja. Eerst nog maar een bier. Wel ja. Wel ja, jullie zatlappen. Zatlappen? wij Weet je wel wat je zegt? Ja, maar, maar. Weet je wel wat je zegt? ja, Je wakkelingen. Onnozel idioten. Van wie komen jullie nou eens een keer overeind? Geletten. Janken. Stel kakelende kippen die wachten tot ze worden geslacht. De helden van Fish Guard. Ja, Ze maken plannen, je ja zeker, plannen. Tieren, wokkie. Wat wil jij nou eigenlijk anders dan ervan doorgaan, hè? Dat je zo bang bent dat ze dood. Nou? Bang? Ik ben bang. Dumper wok de wil die. Haha, <laughs> zou wat. Oh man, je kan nog niet eens raakschieten al binnen, zich dus je houdt de roos vast. Ja. Het enige wat jij kan, is bier door je vlomekeelgat schieten. Is het en jij daar, Alice, ja. heb jij misschien dan iets stiekem je kar opgeladen staan op het erf? Ja. Ik denk dat jij bij het eerste wapen gerammel al aan je magere stelte trekt, ja. hè? Je vrouw vertelde me tenminste dat je je al een ongeluk schroft toen ze gisteravond met de pannen rammelde. Helemaal hele, hele niet, mijn man, niks stelde. Ik sta in u. Heel het van de vijf! <laughs> ja ja Paul. Paul! Omdat je je niet durft te verroeren man! Uh, Als ze tegen je blazen, val je al om! Paul zegt hij! Ja, met je rug er naartoe zeker! Ach kerel, je bent zo een dolorem! Dat je, je, je nou. een halve frans soos voor wordt een hele compagnie! Dat is niet waar. En jij, Roby, ja, Heb ik jou dan net iets horen zeggen dat jij in een hinderlaag wou gaan leggen? Ja, dat moeten we doen ja! In een hinderlaag! Waar dan Roby? Ja. Waar wil jij dan in een hinderlaag gaan leggen? Onder de grond zeker, hè, zodat jullie me kennen vinden. <laughs> ik denk, Roby, dat die hinderlaag van jou je eigen goed gevulde kelder is. Dat, hè? Dat, dat neem ik niet, Jeremia. Dat, dat neem ik nog niet eens van, van mijn eigen baan. Wat zou jij, Roby? Wat neem jij niet? Nou ja, maar. Zo natuurlijk niet. Nee, nee, dat zou dan niet. Ik denk dat je dat van die hinderlaag ook niet zou bedoeld, hè? Jullie kerels, scharminkels. Grote, sterke, verlustige, geweldenaren. hoe ze daar zien zitten? De zo toch lavelozer als de Als die Franse naar nou de kroeg zou binnenmarscheren, zouden jullie allemaal achter elkaar kunnen inrekenen. Idioten! Jullie klepsen te veel, jullie zuipen te veel, maar wat doen? Hou maar! We, we, we waren plannen we maken, we waren wel Ja, jawel, dat geloof ik. Dat doen jullie kerels altijd, niet waar? Daar zijn jullie in vredestijd, ook al zo goed in, in plannen. Ik laat maar toch niet lachen. Hier, hier in de kroeg, daar zitten de sterke kerels van guard bij elkaar en ze maken plannen. Plannen. Daar zitten ze elkaar te vertellen wat ze moeten doen om de vijand onschadelijk te maken. Om op aan te vallen, zeg maar. En wat gebeurt er? Ja, nou, maar... nou? Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Niks! Eh, Helemaal ja. niks! Nee. Maar die François. die ligt er al twee mijl twee mij van het dorp, hè? Weten jullie dat ze daar al zo vlakbij zijn dat je de lucht van het gebraaien vlees kan ruiken? Ons nou. vlees! Dat ze hebben gejat van de boerderijen, terwijl jullie hier allemaal hebben zitten ouwe hoeren over aanval en hinderlaken. Nee. Oh, goeie god, dat is een beetje je veld te springen van nee. Twee mijl, twee meil, maar wat, wat moeten we dan doen, ze mij maar? Wat wij moeten doen? Vraag jij mij, Goggins, vader van drie bloedjes van kinderen, wat jij moet doen? Dat vraag ik ja. Dat is dan niet fout wel? Een mens kan niet alles weten. Nee. Een mens kan niet alles weten. Zo is het, je mij Maar jij doet verdoend dit alsof jij het wel weet, niet? Zij Roos, heb je wel een grote bed? Ja. Maar, maar wat bedoel jij dan zelf wel, Jemima Nicholson? Ja. Eh? Wat bedoel jij, Roïc? Heb jij soms je wat op je verziekte lever? Jij zou dan zeker wel de eerste moeten zijn, hier Om dat schoolje te gaten te nemen, hè? Eh? Wat heb jij reden voor? En ik denk aan die jong van jou. Jij denkt weer aan hem, Roïc? Stuk ongeluk dat je dat bent. Als jij nou weer probeert mijn zoon te belasten... als ik merk dat jij nou weer je eigen lafheid is... als je schoenen probeert te schuiven, jij blijft met je laffe poten van mijn lief Hoor je dat, Robie? Dan mag je helemaal niet aankomen. Rustig was je, maar. Oh, oh, oh. Maa. bedoelt het misschien niet zo. De kwestie van hem en jouw John is al lang dood en begraven. En daarom blijft je las van hem af. Hij bedoelt niks hier, maar Maa. Helemaal niks. Dat is al zo lang geleden. Mr. Williams? Hij mag er wel helemaal niks bedoelen... En hij mag dan zo dronken zijn als een tempelier. Ja. Ja. Roby weet heel goed waar hij het over hebt als hij mijn jongen erbij haalt. Verdomd goed. Het hele dorp weet je onderhand dat hij al die jaren al de pest in heeft. Omdat hij toen, toen met John naar de overkant voer, nog ja. niet de moed is zijn donder had hem tegen hem te zeggen dat hij maar liever zijn afspraak vergat en thuis bleef. Hé oh. hey, Roby, zo is het toch hè? Jij sprak toch af om met John dat vrachtje vol naar de overkant te brengen hè? En daar werd je toch voor betaald. Maar jij was er niet hè Roby, Toen. Jij zat heel ergens anders. Jij had je poot verstuild, hè? En John moest toen maar alleen afvaren, zodat hij te weinig hulp had aan diezelfde overkant, hè? En later was jij maar wat blij toen hij niet meer terugkwam. Of soms niet, Roo. Dat ja, zijn leugens in mijn mond. Dat zijn ah. verdomde leugens. Ja. Ik, ik had mijn poot verstuurd. ja. Ja, zeker. Ja. ja, dat hebben we toen allemaal gezien. Je kwam er zelfs mee naar de kroeg, om het ons te bewijzen. Naar de kroeg kon je wel, hè, Roy? Maar naar Frankrijk kon je niet. Dat was zeker te ver, hè, voor jouw zieke poot. Een merige onderkruiper. Jij probeert het toch maar telkens weer, hè? Jij kan het niet laten. Maar ik zeg jou, als jij nog één keer je bek open doet als een man, jong. Rustig, mate, maar, maar rustig, hou, kalm dan. Hij houdt zijn mond wel. Maar. Dat is hem, de mageraai ook. En ze hebt gelijk. Brobber... Uh, Mr. Proper and Sandevits. Wat is er mee? Ze zeggen dat die de twee voor de tuig op genomen hebben. Ja, dat is die hoor, he? We hebben ja. Baart, die ook, de zadelmaker. Die heb er ook eentje geplaatst. Ja, ja. Een eer, ja. zeggen ze. Ja. Een eer. Nee, dat is die tijd, die smeer allemaal. Ja. allemaal, allemaal, zeg ik. Ze moesten ze allemaal ophangen. Ja. Ja. Hebben jullie de hoop gehoord, toen ze ja. landen? Een is dus eentje van de rotsen gedompt. Naar boven proberen te klimmen. Ja. Dat is die ja. dus er is gehoord. Hartstikke dodisch hier. Dat is weer eentje minder. Waarna, ja. ja. ja. maar ja. hebben ze toch maar in de voet geschoten toen ze uit haar huis vluchtten. Ja. Ja. Maar helemaal niemand is er meer veilig. Ja, hier komen ze ook. Let maar eens op. Wat moeten wij, wij dat doen? Hoe ja. ja, vast, we zijn. Uh, vast. Ja, zo is het, zo is het, jongen. We zullen ze leren. We zijn met z'n allen niet de eerste de beste. Oh, nee. Als ze hierheen komen, zullen we ze even laten zien wat we waard zijn. We hebben het van Reverend even een boven gehoord? Een nee, van die Fransouzes in huis komt? Nee, nee wat nou? Nee. Nou, luister. Al Jullie kennen toch wel die grote staande klok die de domineert? Ja. Ja. Ja, Heistikke stil. Heistikke stil was het in de kamer. Alleen die klok tikte. De dominee en de stuk ongeluk van een soldaat stonden er tegenover elkaar. De dominee die zei niks. En die soldaat zijn zei ook niks. Ze ja, We keken elkaar alleen maar aan. En toen mocht hij er zo, zo, van die tikkende klok geschrokken zijn, dat hij de stuipen kreeg en dwars die de klok heb geschrokken. Hij dacht dat er <laughs> nog eentje van ons is. De... Ja, ja, ja maar, maar zo zijn ze niet allemaal kwaad. Niet kwaad? Nee. We nee. ja, ben jij gek. En, en mrs Houston, die kreeg gisteren de baby. Ja. De man die was er niet. Ze lieten kind aan de fransen zien toen die binnenkwamen. Ja, nou, ze deden mooi niks. Helemaal niks. Ze deden de deur netjes achter hun licht. Ja, en als een mensen die nou Als was ze... Uh, nee, nee. Nindzied, dat zou jou wel hebben. Ja. Jij laat gewoon je benen zien dat je gelijk geboren bent. Tim jij gaat niet. <laughs> ik <laughs> ik zo, ik zou jou... jou. <laughs> God zegenen, Mrs. Juf. Ja! En Koning Johan! Hey, hey. oh, oh, oh. oh. Afvallen. moet je. ja. Wel heb ik van mijn leven, Jones. Moet je opeens dappen? <grijd> ja, nou, waar nou, haalt je ineens moed vandaan, hè? Uit de brandewijnfles, denk ja, ik. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Anvallen, <grijd> motten we. Ze zee in, ja. Ja, ja. Er wordt okay. gezegd dat morgen de troepen van Lord Cardor hier zijn. Ja, is het is niet van Tember, oh, ook? En dan gaan we erop langs, want nou zijn is het nog niet Er komt nog bloed, dat gaat er vloeien. vloeien. Schuldig ook, meid, als ik aan Jones denk. Ja, de glans, mannen, we moeten aanvallen. Zo is het, roeie je hebt gelijk. Dat heb je. Ja. Geef ja. mij ja. nog maar een biertje. Dat, dat, dat, ja, ja, ja. ja, ja. dat is nou precies ja, ja. wat we moeten doen. We moeten niet bang zijn, ik ben ook niet bang. Nee. Nee. Als één man nee, moeten we... Tegen de vijand. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh, oh, oh. Je kunt nou al niet meer op je poten staan, man. Oh. Oh. Hé, hey, man. Ja. Maar luister, nou. Kunnen we kunnen toch beter eerst wachten op de troepen. Yeah. Ja, ja, ja. Jij bent de lafwaard. Rick? Jawel. Lafwaard, dat, dat ben jij. Zal ik me ja, nou kwaad maken op hem op... Of zal ik het niet doen? Ja, Doe het maar niet, Arie. Ja, ja, ja. Ah, oh, dat is gevaarlijk. Dan ontplof je. Wat ja, ja. we dan eerst voor de linie leggen van de Fransen. heb je ja, ja. nog nooit Maar waar de, de kalmte? Hoe kent u dat kalm blijven, Mr. Williams? Met de vijand stijf onze neus, hè? Hoe kent dat van? Iedereen kan kalm blijven, Nancy. Als je wil. Ja. Ja. Ja, ja. En, een plan moeten we maken. Een, een, een plan van champagne. Ja, maar dat zijn het alweer Dat is dat we, als een vrij schuchtelijke toch Om Jandente in te nemen. Mooi. Ja. Een ja. plan dus. Ja. Wie heeft er een plan? Ik niet. Right. Laten, laten we allemaal in een lange tijd gaan staan. Right. En dan hard. Gaan weer en naar toe rennen? Ja. Daar is één. Ja, ja overal zijn er straat schilderen. En ze besluiten ja. in het donker. Het is nou toch een donker? Dat, Dat is twee. Vluchten moeten hebben. Daar is drie. Nee, nee, ja, nee, daar is geen drie. Terwijl, wel, is in een, in een hinderlaag gaan leggen. Daar is vier. Ja, ja. ja. Hm? Was het nou drie? Nee. Of was het nou vier? Nee, ja, bier, ja. ja, ja. ja we nou heb ik Eerst nog maar een bier. Ja? Wel ja. Oh. Wel ja, jullie zatlappen. Ja. Zatlappen? Wij? Ja. Nee. Weet je wel wat je zegt? Ja. ja. Weet ik wel even wat je zegt? Jullie ja. De wakkelingen. die idioten. Van komen jullie nou eens een keer overeind? Ik ben Janker. De kakelende kippen die wachten tot ze worden geslacht. De helden van Fish Guard. Ja, Ze maken plannen, je ja, zeker plannen. Tieren, wokkie. Uh, wat wil jij nou eigenlijk anders dan er doorgaan, hè? Dat je zo bang bent dat ze dood. Nou? Bang? Ik ben bang. Bumper, wokvechten wil die. Haha, <laughs> zou wat. Oh man, je kan dan raak schieten al binnen dat hij houdt de roos vast. Ja. Het enige wat jij kan is bier door je slomekeelgat schieten. Nou, drinken. En jij daar, Alice? Ja. Heb jij misschien dan niet stiekem je kar opgeladen staan op het erf? Ik denk dat jij bij het eerste wapen al aan je magere te trekt, hè? Je vrouw vertelde me tenminste dat je al een ongeluksgroep toen ze gisteravond met de pannen rammelde. Helemaal niet, je mij Niks, niet Ik sta vol in u.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 Waar wil jij dan in een hinderlaag gaan leggen? Onder de grond zeker, hè? Zodat jullie me kennen vinden? Ik denk, Robin, dat die hinderlaag van jouw... ...je eigen goed gevulde kelder is, hè? Dat neem ik niet, Jemai, ma! Dat neem ik nog niet eens van mijn eigen baan. Wat zou jij, Robin? Wat neem jij niet? Nou ja, Jemai, ma... ...je bedoel dat natuurlijk niet. Nee, nee, dat zou dan niet. Ik denk dat je dat van die hinderlaag ook niet zou bedoelen, hè? Jullie kerels, scharminkels. Mm. Grote, sterke, geweldige geweldenaren. hoe mm. ze daar zien zitten? Benen toch nog lavelozer als de anderen? Als die François nou de kroeg zou binnenmarcheren, zouden jullie allemaal achter elkaar kunnen inregenen. die Idioten! Maar jullie klepsen te veel, jullie zuipen te veel, maar wat doen? Hou maar. Ja, ja. ja, maar! We waren plannen maken. Niet Ja, jawel, dat geloof ik. Dat doen jullie kerels altijd, niet waar? Daar zijn jullie in vredestijd, ook als zo goed in, in plannen. Laat maar toch niet lachen. Hier, hier in de kroeg, daar zitten de sterke kerels van Fisgaard bij elkaar en ze maken plannen. Plannen. Daar zitten ze elkaar te vertellen wat ze moeten doen om de vijand onschadelijk te maken. Om op aan te vallen, zeg maar. En wat gebeurt er? Ja, nou. nou? Wat gaat er gebeuren? Ja, wat gaat Niks! Nee, plan, Helemaal niks! Nee. Maar nou, die Franssoos, die mm -hmm. ligt nog twee mijl, twee mijl van het dorp, hè? Weten jullie dat ze daar al zo vlakbij zijn dat je de lucht van het gebraaien vlees kan ruiken? O, vlees! Dat ze hebben gejat van de boerderijen, terwijl jullie hier allemaal hebben zitten ouwe hoeren over aanval en hinderlaken. O, goeie god, dat is een uit je veld te springen van nee. Twee meis, maar wat, wat moeten we dan doen zo mij maar? Wat wij moeten doen? Vraag jij mij, Goggins, vader van drie bloedjes van kinderen, wat jij moet doen? Dat vraag ik ja, dat is dan niet fout wel. De mens kan niet alles weten. Zo is het. Nee, mens kan niet alles weten. Zo is ja. het, je mij maar. Maar jij doet verdomd dit alsof jij ja. ja. het ja. wel weet. Aho. Zeg ons, heb je wel een grote bed? Ja. Maar, maar wat bedoel jij dan zelf wel, Jemima Nicholson? Ja. Wat bedoel he? jij, Roy? Hm. Heb jij soms je op je verziekte lever? Oh, jij zou dan die zeker die... wel de eerste moeten zijn, niet om dat schoolje te te nemen. Hm. He? Wat heb jij reden voor? Als ik denk aan die jong van jou. Jij denkt weer aan hem, hè, he, hm. Stuk ongeluk dat je dat bent. Als jij nou weer probeert mijn zoon te belasteren... ...als ik merk dat jij nou weer je eigen lastheid is als schoenen probeert te schuiven... ...jij blijft met je laffe foto van mijn lief af. Hoor je dat, Roby? Dan mag je helemaal niet aankomen. Rustig, maar, oh, oh, oh. Hier, Maima. bedoelt dat misschien niet zo. De kwestie van hem en jouw zoon is al lang dood en begraven. En daarom blijft je las van hem af. Hij bedoelt niks, hier, maar. Helemaal niks. Dat is al zo lang geleden. Mr. Williams, hij mag er wel helemaal niks bedoelen. En hij mag dat zo dronken zijn als een tempelier. Ja. Roby weet heel goed waar hij over het als in mijn jongen wijn haalt. Verdomd goed. Het hele dorp weet zo onderhand dat hij al die jaren al de pesten hebt. Omdat hij toen, toen met John naar de overkant voer, nog ja. niet de moed is zijn donder had om tegen hem te zeggen dat hij maar liever zijn afspraak vergat en thuis bleef. Hé oh. Roby, zo is het toch hè? Jij sprak toch af om met John dat vrachtje naar de overkant te brengen hè? En daar werd je toch voor betaald. Maar jij was er niet hè Roby, toen. Jij zat heel ergens anders. Jij had je poot verstuikt, hè? En Jon moest toen maar alleen afvaren, zodat ik te weinig hulp had aan diezelfde overkant, hè? En later was jij maar wat blij toen hij niet meer terugkwam. Of soms niet, Robe. Dat ja, zijn leugens in mijn man. Ja, dat zijn ja, de ja. leugens. Ik, ik... had mijn poot verstuikt, ja. ja. Ja, zeker. Ja. ja, dat hebben we toen allemaal gezien. Je kwam er zelf mee naar de kroeg, om het ons te bewijzen. Naar de kroeg kon je wel, hè, Roey. Maar naar Frankrijk kon je niet. Dat was zeker te ver, hè, voor jouw zieke poot. Een meerige onderkruiper. Jij probeert het toch maar telkens weer, hè? Jij kan het niet laten. Maar ik zeg jou, als jij nog één keer je bek open doet als een m'n jong... Rustig maat, die wij maar, die Maima, rustig maar. Kalm, man. hij houdt zijn mond wel. Dat is hem, de mageraai ook. En ze hebt gelijk. Die Maima hebt gelijk. En niet alleen met jou, Roly. Ze hebt gelijk. Want wat ben jullie immers. Een stelletje kakkenbroeken. Al een hele dag zitten jullie hier in de kroeg je eigen te gieten... ...terwijl die Fransjoos mooi de kans hebben gekregen. Ze kregen zijn eigen graven. Maar al wat er uit jullie mond komt, is een hoop geschreeuwd. En de wallen van de brandewijn. Bas! En ik mag leiden, hè? Dat die Fransozen maar gauw hier zijn. Dan kennen jullie je lef genoeg bewijzen. Maar zorg dan wel even dat je nuchter bent, dat je ze die dubbel ziet. Want dat zijn zieken en raken. En als jullie misschien nog een plan hebben, dan komen jullie bij zeker wel even op waarschuwen, hè? Mama, Hoor je me niet, je mama. Oh, wat ben jij zo? Wat is er? Moet je mij hebben? Als er knokken is, dan zoeken ze het maar uit. Jemima helpt vanavond niet. Er, er is geen knokken, Jemima. Uh, tenminste, niet in de kroeg. En wat moet je dan van? Ja, ik... Uh, Jemima, ik, ik wou je alleen maar wat zeggen. Nou, toe zeg het dan? Het gaat over die soldaten die ze gevangen hebben. Die Mr. het gevangen hebben? Jawel. Uh, ze, ze hebben ze verhoord. Uh, Weet je dat het helemaal geen soldaten zijn, Jemijma? Geen soldaten? Heb jij er nou ook al dronken, over. Ik ben zo nuchter als een pasgeboren kalf, maar uh, het waren echt geen soldaten, Jemijma. Wat waren het dan? Kamelen soms? Uh, het waren gevangenen. Er zijn er een heleboel van op die schepen. Z ze hadden niet genoeg soldaten, begrijp je? En daarom hebben ze zo'n 800 gevangenen uit de cellen in de Vaterland gehaald. Gewoon boven, dat willen net Jemema. Ze hebben ze daar eens beloofd dat als ze mee zouden vechten hier, dat ze dan vrij zouden zijn en niet meer in de gevangenis terug moesten als het allemaal voorbij is. Ja, nou ja, goed, gevangenen. Dat maakt het alleen nog maar erger. Soldaten ben het tenminste soldaten, maar dat duikt. Ja, oh, maar mijma, maar, begrijp je het dan niet? Ja, maar over zou je me nou eindelijk eens willen vertellen wat ik daar aan moet begrijpen? moet ik misschien hurra roepen. 800 gevangenen, mijma. Uit de Franse gevangenissen. Waar jouw John ook ingezeten heeft. Wat wek, over. met John? Ja, jouw John, je mama. Misschien is er wel eentje bij die 800 die hem hebt gekend. Misschien hebben ze dan samen in het cachot gezeten. Misschien leeft hij dan nog wel, hè? Je hebt me toch zelf verteld dat je het nooit zekers geweten hebt. Over, jij lammeling. Je hebt gelijk... Ik is er wel eentje bij die hebt gekend. Als ik nou alleen maar zekerheid had. Dat is hm? het Dat nooit precies te weten. Denk bij jezelf, het kan niet waar zijn, hij is dood. Dan kom je niet meer terug. Maar je slaapt er niet van, Over. Nee. Altijd ga je weer twijfelen. En ik zou het kunnen dragen. Maar zoals het nou is, ken ik geen eens een fatsoenlijke mis. Op laten dragen wordt een nagedachte ja, Je zou kunnen informeren dat je mij maar dat de niet gaan, bedoel je, over? Uh, ze maken jou niks. Ja, ik bedoel er niks kwaads mee, hoort je mij, maar... Maar ik wil maar zeggen, als jij naar die Fransen zou gaan... Om, uh, begrijp je wel, als, als een vrouw bedoel ik, hè? Alleen nog maar om erachter te komen, begrijp je? Kijk, vrouwen maken ze niet dood. Dit heb je aan Mrs. Jukes met haar baby gezien. Als jij nou eens met me meeging, over? Ik? Oh, heel God, nee, is niet, nee. Voor geen goudje, maar. Oh, niet dat ik bang ben. Nee, dat ben jij niet, hè? Jij moet alleen maar op tijd ergens wezen, hè? Jemijma, Mr. Williams heeft net gevraagd... Jazeker, je doet maar. Dan ga ik alleen. Uh, doe je het, Jemijma? Christen is zielig. Dat ik ergens wat over met John te weten kan komen, is daar. Ja, ja, ja, Jemijma. Maar dan maken wij wel even een afspraak, hoor. Wij? Wij? Ja, wij. Een afspraak? Ja. Ik ga naar de linies. Mijn dode eentje. Als jij het hart in je lijf had om uw dorp te vertellen dat ik als vrouw naar de Fransen ben gegaan om me daar te verkopen voor inlichting over mijn John. Dan, Owen, dan zal ik elk beetje in dat lijf van jou twee keer breken. Je mij, maar... Want ik wil dus nooit van het dorp horen dat ik te beklagen ben met mijn John. Maar als ze me zouden schelden voor de soldaten, madame. Zet je mij, maar met de hand op mijn hart. Ik hou mijn mond. Ik zeg niks. Ik zwijg als het grapje. Mooi. En hou je daar aan, wat arre, jij je in één keer doet naar Schotland, jongen. Dan komt je mij met niks van jou achterna. Dan kan je prekenen. Dan Laat me nou met rust. Hoepel op. Moet nadenken. Uh, jawel, ik, ik ben al weg. Ik zal me er verder niet mee bemoeien. Ik hou mijn mond wel. Ik, ik, ik zeg niets. Nee, nee, dat sta jij niet. Alles stumper. Hier mogen het die rotzak van de Robin. Ik ga daar naartoe, naar de linies. Zal er wel iemand weten wat er precies met John is gebeurd? Als Spion, zullen ze me niet oppakken? En dan had ik het ook eens Nou, rustig is het hier in elk geval. Er is geen kip te zien. Nee. Ja, die kip zit hier die zit in mijn maag. Ze vertellen dat er tienduizend engelsen klaar zijn om ons te ontvangen. Allemaal leugens, dat heb ik hier al gezegd. Tienduizend. Ja, grindelijk ben je hier trouwens ook niet ontvangen. Nee, nee, ik heb jij daar gedacht dat ze ons zou verwelkomen met een blommetje. Ze lust ons niet. Neem je met ze kwalijk? Weet je wat het is, Couto? Hmm? Die lui denken logisch genoeg dat wij hierheen gekomen zijn als beroeps-echte soldaten, zogezegd. Couto, bennen wij soldaten? Dat zijn we niet. We zijn niet eens mensen. De generalen voor zijn ze... vriendjes. Ah, oh, de generaal. Die had ik vroeger voor vijf frank al om zeep geholpen. Dat smerige lachje van hem aan boord al. <hij <hij Mijn idee. Maar ja, daar hebben nou toch niks meer met hem te maken. Die niet tenminste. missen. er zo was thuis. Als ik nog denk aan de ook. je bent er nou weer over, Bobo. Je bent vrij. Je nog deed eet ook. Je hebt een palaar. Wat dank je nou toch? Als ik nou maar niet steeds moest denken aan zo'n. Tja. Yeah. Zoals hij van de rotse donderde achterover. Nou, kom. Dan gaan we over ophouden. Zeg, hebben we nog wijn? Uh -huh. Is er nog wat over? Ja, hier, een halve fles. Hmm. Dan hebben we met z'n tweeën vier flessen opgetrokken. Niet oude hoeren, Kuto. Als we drinken, dan drinken we. En als we drinken, hoeven we niet te denken. Aan John bijvoorbeeld. En niet aan de vrijheid. Je nou, toch, Bobo, je bent vrij. Nog niet helemaal, Couto, nog niet helemaal. Nee. Je zou nog veel vrijer kunnen zijn, bedoel ik. Ja, dat is waar, Bobo. Kijk, Couto. Als je één stap te ver doet, blaffen ze je af. Hm. En als we het hier niet redden, wat zou kunnen gebeuren, moeten we meteen weer het kot in. En als we het wel redden, kunnen we van de andere kant wel een kogel verwachten. Ja, voor verliezen krijg je geen grap. Terug het kot in. Dus de ratten en de kakkelakken. Ja. Als we nou eens. Uh, ik voelde voor hem, uh, om. hier te blijven. Ah, een stukje land. Een ja, kleine boerderij. Een paar schapen. Soldaten werden wij toch nog. Killen, chillen, ik hoor. Wat, nee? Wat. Wat? Nee, ik hoor wat. Hou oh, je kop, nee, nou eens nee, nee, nee. Nee, Ik dacht dat ik, ik, ik had het hoorde. Ja? Hij ja. ja, heeft gelijk. Pak je geweer. Pak je geweer, het zijn Engelsen. Hé, hey, borrekt, kinkels. Zet de manier om een dame te begroeten. Verrek, het is een vrouw. En wat voor eentje? Halt! Staan blijven vrouw, geen stap verder. Wel heb ik het van mijn leven. Zeg wie ben jij eigenlijk dat je tegen Jemima Nicholson kan zeggen dat ze moet blijven staan? Zeg me dat dan nou eens ervan. Kijk uit Bobo's, heb een hooi voor. Precies, dat zie je goed man. Zijn jullie soldaten? Nou, dat nou niet direct. We benen de hulpjes zo gezegd. Hoe zei je dat je heet, je vrouw? Jemima Nicholson. En als je nou die goud die spuit van je neerzet. Ja, Tom, Hou je kop stil. stil, stil. Wat, uh, Wat doe je eigenlijk in het holz in de nacht hier buiten, vrouw? Ik heb hier wat bij me, man. Daar kan je wat van krijgen. Maar dan wel een paar inlichtingen. Inlichtingen? Over met John. Over je John? En je hoort me toch wel? John, stil, houd je kop, jij. Je met John! Op. Met John, die is naar jullie land gegaan dat we hem gevangen hebben genomen omdat hij wol smokkelde. Hebben jullie daar veel gevangenissen? Eh... Uh, Nikkelsen. Jawel, ja. Ken je hem? Zwart haar had hij. En bruine ogen. Nee, en... nee, geloof niet. Koto! Als jij nou je kop niet kan houden, dan moest je ongeluk. Eh, uh, ja, eh, er, eh, er zijn er nogal wat met, uh, met zwart haar, hè? Huh? Ja, ja, het is waar natuurlijk. Nee, Nee, nee, we hebben niemand gekend van die naam. nee. Nee, ik, uh, ja, ik, uh, ik, ik heb natuurlijk wel eens iemand gezien die een beetje op hem, op hem leek, nee. maar... Uh, nee, nee, was hij vast niet. Komt, oh. Nou, oh, nou toch, je vervelende, dat komt dicht, man. Ik kan het mensen toch niet gaan vertellen dat ze er eigenlijk hier al vlak op de drempel... Eh, uh, oh. nee, nee, nee, het spijt mevrouw, nee, ik heb ik hem niet gekend. Nou, nou ja, dat is dan, dat is dan jammer, man. Ja, ja, dat is ja, ja, jammer, ja. Maar er, er, er er nogal wat van ons hier. Je kan, je kan natuurlijk niet iedereen kennen. Nee. Dat ja. vaartje daar, vrouw. Ja. Had jij ons daarvan niet wat belooft. Inlichting hebben we je gegeven. Hier, drink maar op. Hmm. Zou er niet van zin hebben om verder te zoeken. Als hij bij jullie was geweest, dan had hij nou toch al thuis geweest, niet? Ja. Dus beste zal we het vergeten. Het is een idee, hè? Om naar met John te gaan zoeken. Ach, zo gek is nou ook vind ik te fout. Ja, zie wel. Schimmen, me. Ja, op spoken. Ja, het komt allemaal door de heer Roby. Die, die man niet kan ophouden. Nou, hier. Kom op, kerel. Zal hem Drink, hè? laat wel allemaal maar wat drinken. Wat? <lacht> zeg jij daar, eh, Bobo heet je? Ja, Bobo, die, Bobo heet, heet je, ja. Zitten. En stook het vuur nog eens wat op. Hij in de kroeg en ik hier. Ja, waarom zou Jumai en ik, een verliefd wat hebben. Zeg, ja, hoor ik, ja, ik Jullie hadden een mee te nemen. John, hoor je? Je hebt dat best gekend als je beter je best had gedaan. Jumai, ja, mijn, mijn lief. Kom eens hier. Ik ben helemaal warm. Nee, zie ik zie het niet. Ja, van de kou. En de brandenwijn is ook op. Ja, we kennen toch naar de koe? Ja, in het dorp, daar is het warm. Staan ze zo hartstikke dood. Als wij hier blijven, doen ze dat ook. Tjemaima, kom aan mijn hart. Nou, dan breng ik jullie toch naar het dorp? Als ik erbij, daar gebeurt er niks met jullie. Eerlijk niet. Het is te warm. En gezellig. Waarom zitten wij nog hier in de kou? Ja, waarom eigenlijk? Waarom gaan wij niet met haar mee? Wij geven onze wapens aan Gemaimen. Ik geef me helemaal aan Heer op de Nou, waar wachten we dan? Nou? Ja, ja, waarop ja. Eén ding moeten jullie me beloven. Oh, ik beloof alles. Wat moeten we beloven, Gemaimen? Jullie doen net alsof jullie me gevangenen bent. Dat ben je natuurlijk niet. Maar als ik dan in een dorp kom... Een heldin, dat ja, ben jij. Ja. Wij maken van jou een heldin. Al zou het alleen maar om je jong zijn. Om het jong. Wij ja. zorgen ervoor dat ze, dat ze niks meer tegen de durven zeggen. en die, uh, die Rowie of, of hoe die dan ook heet... helemaal niet Anders slaan wij er bovenop. Kom, kom, ja. achter elkaar. <lacht> ik ben mooi voor ik er achteraan. Daar <lacht> ga ik voorop en ik in het midden. Hè? Weet, hè, je midden. weet toch wel zeker dat we wat te drinken krijgen, niet Jemima? In het ah, dorp, hè? Twee, twee flessen. Nou, vooruit, zingen. en lopen. Bobo, oude makker, we nemen <laughs> ze gewoon <laughs> allemaal de <te> graven. <laughs> allemaal. Jemima, mijn lief. De geschiedenis van de Franse invasie in Wales in 1797. Voor de radio bewerkt naar historische gegevens door Frank Hertsen. De rolverdeling was als volgt: Jemima Nicholson, Emmy Lopes Diaz, Sipier Jan Borkes. John Nicholson, Bob Verstraeten, Le Couteau, Paul Ding, Bobo, Hans Karstenberg, Trevor, Adno Jons, Officier, Tom van Beek, Nancy, Fiet Dekker, een dubbelrol van Jan Borkus. Mr. Williams, Hero Muller. Owen, Tony Folletta. Jones, Johannes Sla. Louis, Jos van Turenhout. Alice, Floor Koen. Mary, Fee Arone. En Goggins, Jan Dechter. Technische realisatie: Leon Dubois en Ad van der Ven. De regie had: Jacques Bessançon.